Van 6 uur. Kirsten Klomp met het NOS-giftige stof fipronil in zat, had niet de juiste diploma's om ongedierte te bestrijden. Het bedrijf stond ook niet als ongediertebestrijder geregistreerd. Toch greep de keurmerkverlener van de eierbranche niet in, lijkt uit onderzoek van de NOS. Dat komt omdat het keurmerk Bloedluis tot nu toe niet zag als ongedierte. De brancheorganisatie van ongediertebestrijders vindt dat onbegrijpelijk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 Het weer zonnig en in het oosten af en toe nog een bui. Vanavond klaart het overal op en vannacht is het op de meeste plekken droog. Bij minima rond de 13 graden. Morgen en zondag wisselen zon en buien elkaar af bij een graad of 20. Dit was het NLW. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de dril 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 terug voor het tweede uur. Zand voor het Oftewel, Hans met zijn vrienden. En nu in de avond. Een dansende Hans met zijn vrienden in een, de avond. Een hè? dansende Hans. Helemaal gezellig. Nou, Ro was er niet bij gelukkig. <laughs> Als je nu al dat gezicht van hem ziet, en ja, weet je hoe vond. Die zien mensen me op de radio niet. Nee, dat is, waar. dat is waar. En, en ik heb... begin met een lekker rustig plaatje, denk ik. Dus... Uh, in ieder geval blijven luisteren. Het wordt weer een heerlijk uh, uurtje nog. Een dolle boel. Met een hoop nieuws en het weer. En jouw en... Engelse les. Oh, en de Engelse les. En we krijgen Stanford, ook natuurlijk... standpoortje, toetje. We hebben een Man, hoop te doen. We hebben het druk. Gaan Dan we gauw hartstikke... beginnen. Ja, we gaan gauw beginnen. Daar gaan we. In all places But the horns, they blowing that sound Charge. He knows all the chords But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all sing. His a knows guitar is all he can afford When he gets up under the lights play him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 Ik heb het geproefd. Ik heb geen idee. Als je nou mijn grapjes gaat gebruiken, dan, nee hoor, nee. dan stuur ik er nee. gewoon aan. Nee, ik, ik zou niet aan. durven. Nee, nee, um, je weet ik niet wat je meer... sloopt als je alleen thuis bent. Dus. Ja, precies. Uh, de politie in Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede is op zoek. zijn op zoek naar getuigen van een inbraak in een benzinestation aan de Van Lennepweg in Zandvoort. De politie is bereikbaar op 0900 8844. Op vrijdagochtend, ongeveer om tien over vier s'nachts, kreeg de politie melding van een inbraak in de winkel van het benzinestation. Een getuige had hard gebonk gehoord. Toen hij vanuit zijn woning naar buiten keek, zag hij juist dat twee mannen de winkel binnengingen via een ingeslagen ruit. De getuige gaf een harde schreeuw, waarna de inbrekers weer naar buiten kwamen en wegrenden in de richting van de rotonde van de Vlenopweg. De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Maar de verdachten werden helaas niet meer aangetroffen. Voor zover bekend is er niets buitgemaakt. Heeft u tips? Belt u dan alsjeblieft met 0900 8844. Nou, helder. Ja. Dat ze mag pak mogen worden. Nou, echt wel. Laat ze werken ja. voor de centen. Precies. <hums> Had jij nog wat uh, mooie dingen? Je nee, zit wel nee, met een recept voor je. Ja. Nee, ja. Ik moet dat voorbe nee, nee, voorbereiden. Je ja, nou? moet wat? Ik moet dat voorbereiden. Moet je dat nu nog doen? Ja. Dus beetje laat. Ik lees hem altijd één keer door ja. voordat ik. Uh... Ja, beetje wat, zij, wat zij zegt een beetje laat. <laughs> ja, Hans? Ik zeg niks meer. Beetje laat. Niks meer? Is dat beloofd? Nee. Nou wat? dan. Even. <laughs> Onder u hadden al in de gaten dat dit uh, dat de lange versie was. Ja. Ja. <laughs> en die duurt uh, bijna negen minuten. Ja, oh, je de, hebt dus de hele een hele lange... Hele lange <laughs> versie. En je hebt ook een iets kortere ja. lange dus, uh, Ja, nee, maar we moeten nu naar de groenteman. Dus, uh, Stop right there. Ik, uh, dus. ik, uh, u houdt hem nog een keer voor mij te goed. Helemaal. Helemaal ja? goed. Maar dan zonder honkbal? Helemaal. Nee, met een kleiner stukje. Oh, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, wat zullen we eten? Ja, wie ja, ja, ja, ja, kan dat weten? Die is de man die tegen het zeggen kan. De groenteman. Dan liep er straaltje kwijt langs Hans mond. En dan deed ik... Nee, nee. nee, dat is niet waar. Oh, ga je, nou, oh, ga je Hans, Hans, dat he? is de leeftijd door het Oké, Dank je. Dank je, Ro. Goed, ja, goed wat gaan we eten? Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Het is zomer als we naar buiten kijken. Dus... Ja. Ik had gedacht, een zomerse stamppot. Nou, helemaal gezellig. Nou, kom maar op. Het is zomer en je hebt zin in stamppot. Is dat raar? Nee ja, hoor. nee hoor. Oh, Ook in de zomer kun je heel goed stamppot eten. Ja, het is zelfs ja. heel erg lekker. Een stamppot bereiden kost ongeveer een half uur van je tijd. Wanneer de stamppot klaar is... kun je genieten van de maaltijd, zelfs in de zomer. En wat hebben we nodig? Eén grote ui, 300 gram runder gehakt... een pakje spekjes... 100 milliliter warme melk... Twee, twee teentjes knoflook... een krop andijvie... twee tomaatjes... blik persiken, appel... peper en zout, kruiden voor het gehakt... en nootmuskaat. Stampoet! Juist, en hoe gaan we het maken? Vanaf eerst moeten we de aardappelen worden geschild en gewassen, dat is logisch. Snij ze dan in stukken en kook ze ongeveer 20 minuten in water met wat zout. Hak vervolgens de knoflook in kleine stukjes... Snijd de ui samen met de persik, tomaten en de appel in kleine stukjes. De andijfje moet ook worden gewassen en in kleine stukjes gesneden. In de koekenpan moeten dan de spekjes worden gebakken zonder olie of boter. Wanneer ze goudbruin zijn geworden, moeten ze uitlekken op een bord of op keukenpapier. Als de pan leeg is, dan kan je hier de ui en de knoflook in bakken. Ook moet er misschien een beetje olie bij. Voeg dan de gehakt toe met een beetje zout en peper... Ook de kruiden moeten er dan nog bij gegooid worden. Met een stamper kun je dan in de tussentijd de aardappelen puree maken. Doe er wat melk en nootmuskaat bij. Vervolgens kan de aanlijving met de spekjes en het mengsel van het gehakt... door de puree heen worden gedaan en roei al, roer alles goed door. Roer je een ruiten, Hans? Sssst, je mocht er niet doorheen kletsen. Als laatste kunnen de appel, de tomaat en de persik worden toegediend aan de puree. Roer alles nog een keer, voor, een keer voorzichtig door. En als u het niet helemaal begrepen hebt, dan kan ik me dat voorstellen. Maar het is na te lezen op onze Facebook-site. Zandvoort draait door met een, met een foto. Zet. Nou, helemaal gezellig. Ja toch? Leuk hoor. Ja. Ja. wil je volgende keer niet van die rare beweging zitten maken? Ja, jij, jij begint te gooien. Oh, dat doe sorry. ik niet. Oh, neem me niet kwalijk. Almans. Oh, je oudbenen weer? Ja yeah, hoor. Oh, wat leuk. Ik mocht weer daar. Ah, wat ik, leuk. Jij, jij zei net iets over um, uh, um, Wat Johan Kruif ook tijd zei. Oh. Het is logisch, hè? Oh, zei zijn zijn, hij. Dan? Ja, jij zei het. Wa wat weet je dat goed? Hallo, oh, oh, homero. Oh, oh, oh. Ja, doeg. Hey. Oh, nee, daar. nee. Nou. Hallo. <laughs> hoe, hoe die zeggen? Nee? je? En jij mag een toetje, A. mag je zeggen? Ja, dat weet ik. Ik krijg, uh, ik krijg ijsje op een stokje. <hijks> wat krijg je? Een, oh, oh. een ijsje op een stokkie. Een ijsje op een stokkie? Ja. Wat is dat, lolly? Een ijslolly. Nee, er is nee. een ijsje op een stokje. Oh, ijs op een stokje. Oh, maar is ijs op een stokje? geen schat naast gekheid. Oh. Lolly is veel te zoet voor mij, zeg Ja, dat altijd. is waar. Nou, ja, dat heb je gelijk. Slecht voor je tandjes. Zeker, ik ga ijs op een stokje. Maar is ook zoet voor je tandjes. Ja. Ja. Oké. Okay. Wel lekker. Hey, doeg. Ja, dag nog dag. Ja, dag, volgende week, hè? Ja, ja. ja doei! doei. We, do we doen nog één nummer, Hans, Hoi, en dan ga Ja, lekker ding. <laughs> en we doen nog één nummer, Hans, en dan begint je eerste Engelse les. Ja? Oh jee. Ja. Nou. We Circles we spin Taking our chances On where we begin Up above The rain is falling on me Life is for living And living is free You to me Are like the sun in the sky wat voor zichzelf aan het doen. Hans, jij ja. ons les. Onion rings. Ui ringen, ja. Nee, de ui belt. <laughs> ja, dat had je niet verwacht, hè? Nee, nee, nee, nee. Er zijn er nog veel meer op. Ja, ga eens door. Let op, hè. Daar komt hij. Shall I go backpacking? Zal ik jou eens op je bek pakken? Nee, dat zegt hij helemaal niet. <laughs> dat is. Ja, ja precies, nou, ja, ja. Ja. Laatste voor uh, uh, dit moment. Ja. What do you mean? Ik heb geen idee wat ik bedoel. What do you mean? Wat do you mean? <laughs> <laughs> wat do you mean? Zie je, zie je dat mijn Engels dan nog niet zo slecht is? Nee, nee precies. Nou, ja, dat bedoel ik. Zie je? Uh, nee, eentje nog voor het weer. Ja, is goed. Er worden er sowieso twee voor uh, het weer, maar ja, je zit de allemaal aan te kijken van wat, wat, wat, wat, wat, wat. Ja, we zitten te wachten op de jingle van het weer, oh. dus uh, van Nee, daar. dat zeg ik, Er komen er nog twee voor het weer. Oh, Ooooooh. Oh. Oh. is ik nog zat laat, al helemaal, helemaal half. klaar. Oh. Ja, dat is ook voor het eerst. Ja. Pardon? Wat ga je ja, doen? Nou, laten we maar eens een, eh, uh, uh, gaan houden doen dan? Ja. Doet hij anders nooit? Nee. Yeah! voorlopig wisselvallig en door een overwegend westelijke wind is het de komende tijd ook vrij koel. Cool. Voor de zaterdag staan er een paar buien op het programma, maar zondag en maandag verlopen vrijwel droog. Vanavond en ook vannacht kan er in het westen een enkele bui vallen en voor de rest is het droog met brede opklaringen. In het zuiden komt wat bewolking opzetten en valt er later in de nacht een klein beetje regen, maar dat zal vooral in het zuiden van het land zijn. De temperatuur daalt naar een graad of 14 en de zuidwestenwind neemt in kracht af tot uiteindelijk zwak tot matig. Dus Hans, ik denk dat die zomermarkt wel doorgaat hoor. Dat denk ik ook. Um, in de opklaringsgebieden kan er daardoor een, wel een enkele misbank ontstaan. Zaterdag begint in het zuidoosten wat bewolkt en druilerig. Te, tegelijkertijd trekt er hier vanuit het westen een buiengebied over en onweer is daarbij niet uitgesloten. In de loop van de middag verdwijnen de meeste buien richting Duitsland... en zal de zon wat vaker schijnen. Pas tegen de avond naderen er weer nieuwe buien. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En zondag start zonnig, maar er ontstaan wel een aantal stapelwolken. Een lokale bui is daarbij niet uit te sluiten... maar op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Het wordt echter niet warmer dan een graad of 20 hier aan de kust. Maandag zal het droog zijn en is het iets warmer... En dinsdag zal er opnieuw helaas weer wisselvallig gaan worden. En dat temperatuur zal weer ietsje onder de 20 gaan zakken. Ja, nou heb ik dit, dit weer liever dan dat ze waar ze in Spanje zitten hè, met 40 graden en zo. Hè? Hm. Ja, ik zit toch liever in Spanje dan hier met dit weer. Nee, dat is weer... nee, nee maar, maar... maar het is zo persoonlijk. Nee, maar 40 graden is warm hoor. Ja, lekker wel, hoor. Ja. een is beetje water mooi. in de buurt bent Nee, oké, okay, dat is waar. Nou, Maar ik vind, dit, ik vind dit helemaal niet. Ik vind het wel lekker. Ik ]lijk. vind het nou, ook niet vervelend ik hou hoor. Door. Maar jij ja, gaat ja, ga ook met vakantie naar de, naar de Noordpool. Dus uh, jij ja. Ja, ja, ja, bent ja, geen ja, mat, af. Ja, ja. Ja. ja, daar heb je, dus, je gelijk in. muziek. <laughs> <laughs> Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondoliers T'accueillant pour une cerise Pour ABaiser Elle voulait qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée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 Deze meneer is inmiddels ook een fatse oud mannetje geworden. <laughs> is dat ja, zo? Ja, ja. ja en ja. hoezo zo ook? Ja, de hele hoop van die uh, uh, oudere artiesten worden van die vatzige mannetjes. Oh, ik dacht dat je het over, ja. over jezelf had. Nee, ja. sorry. Niet meer ja, ja, Jij hey. had nog wat nieuws. Nee, en waarom kijk je mij aan? Ik nee, nee van... Omdat jij ja. nieuws had. Een vatzige oud mannetje. Nee, ja. <laughs> kijk, dat bedoel ik. <laughs> nee, dat zei jij ja, ik niet. Hè? Dat ik bedoel ik. Ja, is goed. Ik nee, zei nee, het niet. Niet voorlezen. We gaan door met les. Dan mag je weer voorlezen. Oké. Oké. The Batman is making his breakfast. Nou, dat is de, goed. De badmeester maakt zijn broek vast. <laughs> <laughs> ja. <laughs> I will catch you up later. We halen later wel ketchup. Ja, ja. <laughs> ja en als het een halve liter is zitten er 45 suikerklontjes. 45 suikerklontjes. 40 suikerklontjes. Ja, hadden we net al lang gezellig zien komen. Hij is really fat, according to people. Ah. Hij speelt vet accordeon, volgens sommigen. nee. Nou, nou. <laughs> ah, lees maar voor. Hey, dat, is, dat is toch niet van, uh, hoe heet dat, uh, Google uh, uh, Translate of zo? Nee hoor. Nee, nee, nee. Google Translate is best goed hoor. Dat dus, is heel nou. goed, maar ik dacht dat hij daar vanaf had. Nee, nee, nee, nee. Nou, misschien is hij toch aan deze. Newsflash. Yes! De streetart rondom de Zandsculpturenfestival... begint aardige vorm te krijgen. De schilderingen op het Badhuisplein zijn klaar... en bij het ter persegaan gaan van de ed editie van het Zandvoortse krant werd de laatste hand gelegd aan de tekeningen op het Gasthuisplein... op het podium bij het Wapen van Zandvoort. Ook op het Raadhuisplein en het Kerkplein zullen streetart-uitingen street komen. De kunstwerken sluiten letterlijk naadloos aan bij het thema van het Zandsculptuurfestival. De Hollandse Meesters. Nou. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik vroeg al, hebben jullie dat nee, gekeken? Nee, ik was nog niet geweest. Nee. nee, ik was ook nog niet geweest. Nou, dat wordt het tijd. Als ja. echte zandvoorter vind ik dat jullie ja, daarheen nou, dat moeten. dat gaan we ook uh, wel doen. Dat is nog niet weg ook. Nou is Ro natuurlijk geen echte zandvoorter, maar jij Nee, wel? hij is hartstikke aangespoeld. Maar ja. dat maakt niet ja. uit, we doen gewoon alsof. Oh, hij dat aangespoeld. Maar ik heb ook ja. geen inteeltrekker. Dat scheelt weer enorm. <laughs> Ja. Ik ben niet eens aangespoeld. Nee, je, maar, kom, je woont niet uit Zandvoort. Je nee, niet ik, uit nee. Maar je werkt wel hier in Zandvoort. Heel veel. Ja, je doet Heel vrijwilligerswerk veel. hier. Ja, ja. Je zingt hier. Ook nog. Nou, dan ben je toch redelijk ja, aan dit. het aanspoelen hoor. Ja, dat is, daar komt ook hij al nog wat hoor. Ja, snap, nee, nee, ik nou, zag nee, het aan nee, nee. ja, nee, ja, ja, ja, ja. Nog één keer uh, één Franse les. Ja. Frans les, Engels les. les. Moeilijk! Ja, nee. Moeilijk. Eén les nog en dan gaan we verder. Donald Trump buys rocks for the wall. Donald Trump koopt een rokje voor de wallen. <laughs> Zomer of winter altijd weer zie je even. <laughs> Oké, <Okay>, gevouwen. <laughs> <laughs> Hij heeft beelden, denk ik. When I was six years old, I broke my leg.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 Ja, jullie mogen babbelen. Ik niet. Nou, we gaan het even hebben oh. over de, de doorrijder die zich verzet heeft. Gisteravond hield de politie een 43-jarige man uit Zandvoort aan... die een aanrijding had veroorzaakt op de straat. Die is gebeurd om ongeveer half negen, toen heeft de politie een melding gekregen. De personenauto was vol gas achteruit tegen een geparkeerd staande auto aangereden... en de bestuurder was niet op de plaats van het ongeval gebleven om de schade te regelen... maar was weggereden zonder zijn gegevens achter te laten. Op basis van een getuigenverklaring kon de verdachte achterhaald worden. Toen de politie bij zijn woonadres kwam, verzette hij zich tegen de aanhouding. Met enige hulp kon de man toch worden overgebracht naar het politiebureau. Bij de woning van de verdachte stond een auto met verse schade aan de achterzijde. Volgens de verdachte was dit schade van een eerdere aanrijding. Maar de politie stelt nog een nader onderzoek in. Ja, hmm. ja, nou, wat een dan. Ja, nou hè. Zou je buurman ja, zijn. Ja, uh, goed, ja ik het vind dat het altijd zo laf, weet je, zoiets kan gebeuren hè? Ja. Maar regel het dan. Maar ja, ja. ja hij zal je... wel, of niet verzekerd zijn of... Precies, er zal altijd wel iets achter zitten, denk ik. Ja. ja. Alcohol. Ja, geen idee. Drugs. Eh, Noem maar op. Geen idee, er kan van alles zijn. Ja. ja. Blikseminslag. Ja, verse schade. <laughs> Horen zijn dat rode lampje weer kan maken, dan zou ik blij zijn, zeg. Ja. Zo, echt wel. Ja. Maar dit is leuk, ja. We hadden het er net over... We hebben het een keer live heb ik het op de televisie gezien. Als je ziet inderdaad hoe zo'n zaal uit een plaat gaat... dat is echt niet normaal. Ja. Het ja. is geweldig, is dat. Ja, ja, het is ook leuk om... Uh, zeker als we dit soort dingen spelen... En, en de mensen gaan een beetje op en neer. Ja, ja jongen, het is zo... Dat is, heel... ja, is bijna indrukwekkend. Ja, Intensief, dat is helemaal ja. ja, Echt heel intens als ja. je dat mee kan maken. Ja, dat is wel. Ik wil nog eventjes wat ik eigenlijk altijd veiligst doe: het evenementenagenda. Ja, leuk. We van kunnen elkaar kijken waar we heen gaan. Dan. Ja, dat is goed. Kom maar op. Van 4 tot 6 is de DNRT Super Race Weekend. Op het circuit Zandvoort. De 5e is het Zomermark Boulevard. En ik denk dat het nu al doorgaat: Boulevard de Vervaars van 11 tot 9. De 5e, Jazz Behind the Bar. Yenks, dorpplein, aanvang om 8 uur s'avonds. En als ik het goed heb, is het. Uh, jazz in je moerstaal of zoiets. Was ja, dat ja jazz ja, in ja. je moerstaal. Ja, juist ja. was het. En de zesde is Place to Tetteren, Poststraat en Kerkplein van 10 tot 5. De twaalfde, Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vervaars, dat is elke week nu van 11 tot 9. En de twaalfde, en daar komt hij en dat lijkt me lekker, makreel roken. Zandvoort Open Kampioenschap, Raadhuisplein aanvang om half tien morgens. De twaalfde, Festivari, feest bij Safari Lodge van 1 tot elf uur s avonds En van achttien tot twintig, DTM Zandvoort, circuit Zandvoort. Dus er is genoeg te doen. Ja, wat ik me wel afvraag, ik heb vroeger wel check gerookt. <laughs> maar m'n eigenlijk wel. Nou, Heb jij net wel eens gerookt? nee. Ja. Ik heb het wel geroken en geproefd. En dat is heel lekker. Ik ja. heb liever gerookte makreel. Of, in plaats, of althans gerookte paning in plaats paling. van makreel. Makreel is ook ja, is heel lekker. De paning, daar kan je me echt voor wakker ja. maken. Vindt vind die prettig, maar zo... Oh, heerlijk. Ja. Ja. Mag ik maar ook goed? maar makreel, ik vind makreel ook lekker. Een broodje makreel vind ik heerlijk. Een ja. beetje peper en zout. Maar nou. heb je het wel eens gerookt? Ik heb het nooit gerookt. Ik, heb, ik rook sowieso niet. Ja. Oké. Okay. Oh. Het is geen onlogische vraag. je zit een man te kijken, waar heb je het over? Nee, nee, nee maar, maar, ik, maar ik, wij zijn gewoon luid. Dus ah, oké. Okay. Nou, maar dat bedoelde hij niet, hoor. in Spanish Harlem. La favela, local notice The streets are getting hotter. Mm -hmm. There is no water To put out the fire Me contar es Me and Maria on the corner Picking the ways to make it better mm -hmm. Then I look up in the sky. Santana. Oh. Ja, die vind ik echt helemaal geweldig. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, onze, to onze toet. Goeie, goede informatie was dat wel, hè? Ja. ja je bent geweldig, jongen. Dat, dat wilde je even horen, toch? Ja, nee, Dank je wel. Bij deze. Duitse toeristen komen deze zomer in grote getalen naar de Nederlandse kust. Alle records zullen worden verbroken. Onderzoek wijst uit dat veiligheid een belangrijke reden is... om in Nederland op vakantie te gaan in plaats van bijvoorbeeld Turkije. Frankrijk of ver weg is dan... Aldus de Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen. En dat is afgekort NBTC. We horen juichende geluiden van de bungalowparken en de campings... over de grote hoeveelheid Duitsers die naar de Zeeuwse en Hollandse stranden... Op en op de Waddeneilanden trekken, zegt een woordvoerster... van de brancheorganisatie Recron. Verwacht wordt dat het aantal bezoekende Duitsers in juli en augustus... 20% hoger zal liggen ten opzichte van vorig jaar... Maar ook de Belgen doen het goed, want met een te verwachten stijging van 15% doen ze goed mee. Volgens het NBTC houden Duitse toeristen van fietsen, musea, tentoonstellingen en dan is Zandvoort een mooie plaats om op vakantie te gaan. Met volop fietspaden in Haarlem en Amsterdam dichtbij voor bijvoorbeeld een museumbezoek. Zandvoort heeft toch ook een heel leuk museum? Ja, Komt een heel wel. goed museum. Ja, dat bedoel ik. Um, het aantal Nederlanders dat dit vakantieseizoen voor eigen land kiest... neemt volgens het NBTC veel minder toe. Dit jaar zullen er ongeveer 4,7 miljoen zijn. Toch zijn de badplaatsen niet bang dat er een conflict met Duitsers zal ontstaan. De Duitsers worden vooral gedreven door veiligheid... die ze in Nederland veel meer vinden dan in andere landen rondom de Middellandse Zee. Duitsers willen vooral meer comfort op de camping. Bijvoorbeeld wifi, eigen sanitair, zwembad, een supermarkt en een bar. Al dus de woordvoerster. Voor heel 2017 verwacht de organisatie 16,5 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland. Nou, perfect. Nou, dan gaat het zo slecht nog niet, Nee, he? nee. Ja, ja met de Duitsers wel. of met de Nederlanders? Uh, met Nederland, als daar 16,5 miljoen toeristen komen. Ja, dat is heel goed. Niet echt. Ja, zeker. Ja, vind ik ook. Toch? Oh, je ging nog wat zeggen, Hans. Ja, ik wou zeggen: dacht, als er uh, toch zoveel Duitsers komen, moet je wel eens een Duits plaatje draaien. 9, en 9. Je kijkt heel zelf genoeg nu. Maar dat ga ik niet doen. Every Denk je? Afgelopen. Ja. Einde. Ja, niet te plaat hoor. Maar... Nee, nee, dat begrijp ik. Maar ja. ik draai je ook volgende keer helemaal. Nou, ik denk dat ik nog wel Mijnland kom. Oké. Okay. Ja. Nou, ik uh, wens onze luisteraars een heel goed weekend. Mooi weer. Gezond erop En tot volgende week donderdag. toch? Wij Bij... zijn er donderdag niet. Ja. De en ik vrijdag. En, ja, en vrijdag. ik neem ja, dat kleine gedrocht ook weer Nee, ja, Het is hartstikke goed. Nou, dat is goed. Wil je er wel volgende, voordat je hierheen komt, een schone luier aan doen? Oh, stonk ze? Ja, behoorlijk. Oh, ja. Kun jij het fenomeen goed? stinkneus? Wat zeg jij? Ken jij het fenomeen stinkneus? Nee. Moet je ze opzoeken, Pink. Dat helpt. Komen helpt. De volgende ja, keer op kom terug. We de volgende keer op terug. Ik, ik wens ook iedereen, ja, iedereen een, een goed ons, weekend. Een ontzettend leuk weekend wilde ik ja. inderdaad ook zeggen. En ja. uh, tot volgende week. Ja. ja. En uh, veel plezier in de weekend. En doei. Ja. Ja. Dag, Kleine.